10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer... wordt het heel moeilijk voor het kabinet om te zorgen voor fundamentele veranderingen. Dat zei VVD-lijsttrekker Hermans in het verkiezingsdebat op de NOS-televisie. Zijn CDA-collega Brinkman noemde het beter voor de stabiliteit om op het CDA te stemmen. pvda lijsttrekker Bart zei dat haar partij het het kabinet heel moeilijk wil maken. Ze wilde niet op voorhand zeggen dat het kabinet weg moet... als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Ook D66-voorman van Bokstel bestreed dat het kabinet valt als VVD, CDA en PVV samen geen meerderheid halen. Het is raar van VVD en CDA om te zeggen, help ons aan een meerderheid, anders gaat het mis, zei hij. Op 2 maart zijn de Provinciale statenverkiezingen en de Staten kiezen op 23 mei de Eerste Kamer. De Nederlandse ambassadeur in Macedonië is op het matje geroepen. De autoriteiten in Skopje zijn boos omdat een lokale medewerker van de ambassade gisteren zou hebben geholpen met het organiseren van een demonstratie. De man is actief bij een etnisch Albanese organisatie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de man inderdaad in strijd met de afspraken heeft gehandeld. De medewerker is op non-actief gesteld. Gisteren ontstonden rellen tussen groepen Macedoniërs en etnische Albanese... bij een middeleeuws fort waar een kerk gebouwd gaat worden. Het islamitisch Albanese deel van de bevolking wil dat er ook een moskee komt. Acht mensen raakten gewond. De blinde jazzpianist George Shearing is overleden. De Britse muzikant die vanaf 1947 in Amerika woonde... werd bekend met zijn compositie Lullaby of Birdland. Dat nummer werd opgenomen door onder andere Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan... In de jaren 80 won hij twee Grammys voor zijn werk met de zanger Mel mee. Sir George Shearing was 91. Het weer in het oosten regen, in het westen droog. Temperaturen vanavond en vannacht een paar graden boven nul. Morgen eerst zonnige periode, maar smiddags meer bewolking en s'avonds regen. Het wordt 5 graden in Groningen tot 9 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Er is maar één...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 Geen zwart-wit denken, maar groen. Kies partij voor de dieren. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, welkom bij een uurtje sport aan het einde van de dag... waarop de toekomst van wielrenner Alberto Contador er opeens heel wat beter uitziet. Een paar weken geleden werd er nog een jaar schorsing tegen hem geëist... vanwege die minieme hoeveelheid clenbuterol in zijn bloed. En hoe weinig was dat ook alweer? Een parte de de clenbuterol, 0,0000000005... 000 Duidelijk dus. Het lijkt erop dat Alberto Contador daarvoor niet gestraft wordt. Zometeen meteen meer over die vrijspraak. En schaatsster Irene Wüst mocht weer eens op de hoogste treden staan van het podium. Ze werd wereldkampioen allround in Calgary. Elke keer de head of tweede. En het voelt zo goed om nu de eerste te zijn. Want eerlijk, is eerlijk, alleen titel stellen. Straks horen we haar coach Gerard Kemkers over die nieuwe titel van Irene Wust. En na 514 duels in clubverband vindt de Braziliaanse spits Ronaldo het welletjes. Hij stopt ermee. In totaal maakte hij 414 doelpunten, waarvan een deel in dienst van PSV. Waar blijft het kunstje van de Braziliaan? Hier misschien? Ja, hoor, daar is hij. De 22e van dit seizoen. Ronaldo. Aad de Mos liet Ronaldo debuteren bij PSV en hij vertelt straks over wat hij allemaal meemaakte met de Braziliaan. En verder willen we weten wat voor temperaturen FC Twente kan verwachten in Moskou. U hoort het allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Het ziet er dus naar uit dat de Spaanse wielerbond geen reden ziet om Alberto Contador te straffen in zijn dopingzaak. De Spaanse media melden vrijspraak in de clenbuterol affaire Aan de telefoon Rob Zuidberg vanuit Madrid. Rob, om welke media gaat het en hoe serieus is dat? Nou, uh, ik zou zeggen, uh, alle media, <laughs> sinds, sinds vanmiddag, uh, ik, volgens mij was de Spaanse omroep, uh, Televisión Española was een van de eerste om dit bericht te melden. Dat hadden zij dan zelf vernomen via de Wieleveller Federatie, hoe het voor Contador gaat aflopen, morgen. Morgen als Contador zich daar zelf meldt bij de federatie en dan te horen krijgt dat de zaak tegen hem dus eigenlijk, ja, moet ik kan zeggen, geseponeerd is... Maar sindsdien staat het overal. El Pais, uh, El Mundo, de, de, de sportmedia. Iedereen heeft hetzelfde bericht. Het zijn natuurlijk, je moet erbij aantekenen... dezelfde media die uh, niet zo lang geleden wisten te melden... dat Contador voor een jaar geschorst zou worden. Dat wisten ze toen ook allemaal uit goede bron. Maar goed, uh, je mag wel aannemen dat, dat ze het bij het goede eind hebben. Dat, dat dit dus de afloop van deze zaak lijkt te zijn. Ja, en in de tijd leken ze het ook al bij het goede eind te hebben. Want ja. de Spaanse federatie was eigenlijk van plan... om Contador voor een jaar te schorsen. Het is ja. wel opmerkelijk dat er nu ineens vrijspraak gaat komen. Ja, het was, het was natuurlijk dramatisch hoe het eruit zag. Contador die ging het, die liep het seizoen mis. Hij zou zijn, zijn toertitel van afgelopen jaar zou die kwijtraken. En ineens komt er een soort, ja, moet je dat zeggen... een soort ratslag in het nieuws... waardoor die hele zaak eigenlijk ten, ten voordele van hem uitpakt. Het gebeurde, denk ik, vanaf het moment van, zijn, van de tweede keer... dat hij een persconferentie gaf. Dat was eind, eind januari men toen toch heel aangeslagen en, ik ja, moet ook zeggen, heel overtuigend zijn verhaal zag, te, zag vertellen in deze, in deze zaak. En daarna gebeurde iets opvallends. De politiek hier in Spanje ging zich ermee bemoeien. Er kwam ineens een tweet naar buiten van de premier zelf, van premier Zapatero vanuit het Moncloa. Het was maar een heel kort regeltje, maar hij zei, daarin zei hij wel, ik zie onvoldoende grond Contador te vervolgen. Oppositie nam dat over. Tot mijn verbazing hier ook een interview in El Mundo. met het, de oude voorzitter hier van de Nationale Rechtbank. die het ook voor Contador pleit. En je kan nagaan dus dat dit weekend. toen uitgerekend die Wielenfederatie. moest praten over wat ze nu gingen doen. ze wel een hele hete adem inmiddels in de nek hadden. zijn er in Spanje eigenlijk nog mensen. die vinden dat Contador wel gestraft moet worden? Nee, dat, dat hoor je helemaal niet meer. Dat. dat, dat... Dat heb je eigenlijk nooit uh, heel hard gehoorden zeggen in deze zaak. Contador is, was en blijft, ja, blijft hier toch een, de, in, de ideale schoonzoon. Een man die het helemaal zelf uh, voor elkaar heeft gekregen. Die die drie toertitels op zijn naam heeft. We, we kennen de verhalen van zo'n val. Hoe dat later ging. Hij heeft een zwakzinnig broertje thuis. Een, een, een ideale, eerlijke leuke jongen. En, en, en, ik heb heel weinig stemmen gehoord. Ik heb destijds wel... Uh, naar aanleiding van de eerste persconferentie... hoorde ik mensen om me heen zeggen. En dat waren, dat waren ook deskundigen die zeiden van... dit wordt heel erg moeilijk voor Contador... om hier onderuit te komen. Maar het was zeg maar niet de stem van de mensen op de straat. Want die vonden... voor hen was Contador steeds onschuldig. En zeiden ook even over die onschuld van Contador... als Contador liegt... dan geloof ik niemand meer. Want dat, dat, dat kan gewoon niet waar zijn. Zijn ze trouwens in Spanje niet bang dat ze zullen worden nagewezen... door de rest van Europa, door de rest van de wielerwereld... waar gezegd gaat worden... ja, in Spanje heerst toch blijkbaar een andere mm. dopingmoraal? Ja, ja dat, dat is heel goed mogelijk. Maar die, die angst hoor je hier niet. Je, en natuurlijk is het zo, natuurlijk moeten we concluderen... dat Spanje wel de schijn natuurlijk tegen heeft. We hebben hier die enorme zaak rond de dopingarts Fuentes gehad. We hebben ook een land waar... Ongelofelijke sportprestaties zijn geleverd de afgelopen jaren. Het is ontzettend goed gegaan met de Spaanse sport... ...maar we hebben ook hier dat gigantische schandaal gehad. We hebben hier ook deze, inderdaad deze maximale winnaar van de Tour. Drie overwinningen, weet je. En ook in de Giro en ook in de Vuelta die een, die een opspraak raakt. Ja, hier is de trots daarover nog altijd veel groter... ...dan dat ze bang zijn dat ze elders in Europa of elders in de wereld te schijn tegenkrijgen. Rob Zoutberg was dat vanuit Madrid. En dan hebben we ook Douwe de Boer aan de lijn. De Nederlandse biochemicus die Alberto door Contador heeft bijgestaan in zijn dopingzaak. Meneer de Boer, goedenavond. Goedenavond. Heeft de ommezwaai van de Spaanse bond u verrast? Wel een beetje, omdat uh, het er natuurlijk op leek dat hij wel uh, ja, straf zou krijgen. Ook al was het voorstel één jaar, maar... Uh... Ja, ja, ik had wel het idee dat hij de, de straf zou krijgen. Ja, ja, want het leek er een beetje op dat er een soort politiek compromis in de maak was. Hè? Aan de ene kant, uh, dat jaar dat gaf aan dat ze hem niet echt schuldig bevonden aan het gebruik van doping. Aan de andere kant, hij heeft dat nou eenmaal in zijn lichaam gehad. Dus moest hij in ieder geval nog een jaar aan de kant zitten. Dat is nu blijkbaar helemaal verlaten. Ja, ja, ja precies. En uh, Zoals ook al in het eerste gesprek werd aangegeven, de politiek heeft zich ermee bemoeid. Dat was één uh, zaak. En de andere zaak was dat er in Duitsland een, een sporter is vrijgesproken. Ik ja, dat was probleem. die tafeltennis, hè? Of Charo. Ja. Was, was dat een mooie kapstok uiteindelijk om deze beslissing aan op te hangen? Ik denk het uh, wel. Ik denk dat de Spaanse Wielenbond, ja een beetje in een spagaat zat. Die wilde zich eigenlijk er niet mee bemoeien. Maar die, werd, uh, ja, die was eigenlijk verantwoordelijk of is verantwoordelijk... voor het uh, uitspreken van die uh, straf. Maar goed, dan zouden ze de heel Spanje tegen zich in... Uh, uh, Keren en uh, ja, ze hebben het in eerste instantie dan een soort compromis uh, bedacht, die ja, vlees nog vis uh, was. Ja. En ik denk dat ze nu de uitspraak van die Duitse tafelcentrum gebruikt hebben om, uh, om, om misschien wel uh, hun eigen positie in Spanje toch eventjes weer veilig te stellen. Ja, misschien kunt u het even loszien van uw eigen uh, werk uh, voor Contador, uh, voor de verdediging van hem. Ja. Maar is het in uw ogen terecht dat ze nu toch besloten hebben van... oké, okay, vrijspraak, uh, hij is niet schuldig bevonden, dus hij mag weer fietsen? Nou ja, het gaat bij mij om het, uh, om het principe. Uh, want er zijn meer uh, renners die dit probleem hebben. Niet alleen uh, renners, maar ook andere sporters. En ik vind dat als je uh, onbewust, onbedoeld... Uh, klimbutrol binnen kunnen krijgen. Dan kun je ja, mensen daar onmogelijk uh, voor straffen. Dus in die zin vind ik het uh, uh, terecht. Los van het feit of het nu een content doorgaat. Maar uh, ja, het kan iedereen overkomen. En, en, en ja, dan is het terecht, denk ik, dat je dan toch vrijgesproken wordt. En het verhaal dat de Wereld Antidoping uh, Instituut uh, WADA uh, hanteert, dat als je iets in je lichaam hebt, dat je daar gewoon zelf verantwoordelijk voor bent? Eh, uh, nou goed, in het geval van vlees dan zou je dus moeten stellen dat, uh, dat iedereen of iedere sporter dan vegetariër zou moeten worden. En ik denk dat dat een dermate grote inbreuk is op je levensstijl. Dat, dat, on, ja, dat, dat, dat je dat onmogelijk uh, uh, ja, kunt verdedigen. Kunnen jullie enigszins inschatten wat er nou gaat gebeuren? Uh, bijvoorbeeld het WADA, ik noemde ze net al, dat antidopinginstituut. Zullen die in beroep gaan? Of eventueel de UCI, de, de Wereldwielerbond? Ja, ik twijfel er eigenlijk niet aan dat, dit, dat de WADA in beroep gaat. Dit is eigenlijk een soort tussenstation. Dat was eigenlijk van tevoren al bekend. Dus ongeacht wat, Spanje, wat er in Spanje beslist zou worden, uh, zou, zou er een tussenstation uh, zijn. En uh, ja, ik, ik, ik twijfel er niet aan dat de WADA, uh, of in ieder geval de UCI, in beroep gaat. Maar zou het Contador kunnen afhouden van een snelle rondtrein? Eh. Uh, dat hangt er vanaf, want uh, ten beroep gaan dat is een uh, procedure die nogal veel uh, tijd uh, kost. Uh, het tribunaal dat het behandelt uh, uh, heeft al een uh, drukbezette agenda. En het enige manier om zo'n zaak uh, ja, met spoed te kunnen behandelen... Uh, ja, de enige manier is dat beide partijen daarmee akkoord gaan. En ik denk niet dat Contador er akkoord gaat dat dit een spoedzaak wordt. Nee, dat zou dus kunnen betekenen dat die van spreken vanaf morgen. Dat soort verhalen horen we ook. He, eventueel de ronde van Algarve, dat hij dat zijn rondtrek kan maken. Ja, ja, ik denk ook dat hij daar uh, zeker gebruik van uh, zal maken. En ik denk dat het, uh, ja, als de waarde in beroep gaat, dat er nog maanden uh, kan duren voordat, uh, voordat de zitting uh, uh, ja, plaats gaat vinden. We blijven het volgen de komende maanden. Meneer De Boer, dank u voor uw reactie. Graag gedaan. Blaster en zo. Pressure Mooi gelegenheidsduo was dat David Bowie met Freddie Mercury en natuurlijk de rest van Queen was er ook bij. Under Pressure heet het nummer. Irene Wüst heeft er weer een gouden plak bij. In Calgary werd ze voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene all allround. De eerste keer was vier jaar geleden in Tijalf. En daarna worstelde Wüst lange tijd met zichzelf. Ze had last van overtraindheid. Maar de Brabantse is inmiddels weer topfit. Ze greep de wereldtitel met overmacht. Sebastian Timmerman sprak erover met haar coach Gerard Kemkers. We hebben uh, vorig jaar onder meer gezegd, na de Olympisch gouden medaille, uh, Irene Wüst is weer helemaal terug. Maar ze oogt nu nog fitter en nog sterker dan vorig jaar. Ja, dat hebben jullie gezegd. Dat hebben wij nooit gezegd. Ja, dat hebben wij gezegd, dat ja, klopt. Precies. Ja, ik bedoel, Gouden Medaille verbloemt natuurlijk veel... Maar wij wisten wel dat die gouden medaille uit de tenen kwam... en dat dat een, een, een puur alleen maar een, een soort van wil was... maar dat dat niet, dat dat niet paste op het fysiek. En ik denk dat we ook wel een klein beetje geluk hebben gehad in die tijd... dat, dat niet iedereen op hun best was tijdens de Olympische Spelen... waardoor iedereen ervan kon profiteren. Uh, maar wij hebben nooit gezegd dat iedereen vorig jaar al terug was. Wij hebben wel gezegd dat ze op de weg terug was... en dat de gouden medaille daar een enorme steun in de rug was... Om, in de zin van dat we de juiste keuzes hebben gemaakt... en de juiste dingen aan het doen waren... En dit seizoen, eigenlijk al het hele seizoen. Een wereldtitel is natuurlijk heel mooi, maar ook zonder wereldtitel moeten we constateren dat iedereen gewoon weer in de maat danst en weer op haar niveau begint te schaatsen. Ze deed aan de WK sprint mee, deed daar op de duizend meter telkens om, de om het podium mee. Uh, dat is weer een beetje zoals, zoals wij iedereen van, zeg maar aan het begin van haar internationale carrière kennen. En, uh, ja, dat, uh, dit is... Uh, uh, vorig jaar wisten we al dat we op de goede weg waren. Alleen het effect van training is natuurlijk het effect van bepaalde keuzes zie je pas later. En uh, we beginnen het nu langzaam te zien. En ik weet ook dat we dit jaar een goed jaar gedraaid hebben. Dus dat hopen we volgend jaar ook weer de vruchten van de plukken. Wat mij zo opvalt altijd uh, bij haar in dit seizoen... is dat in het verleden als zij een wat mindere tijd reed... Uh, bijvoorbeeld 4.11 op de 3 kilometer of 4-12 klemden ze zich daar soms aan vast. En, en dit seizoen, terwijl ze soms 4-8 rijdt of 4-7, is ze heel kritisch op zichzelf. Het is precies de andere kant op. Bespeur dus jij dat ook? Ja, dat klopt. Maar dat komt ook omdat we weten dat het fysiek beter is. Zoals de 500 meter ook. Je bedoel, ze wordt wereldkampioen en de eerste afstand was een 500 meter met 38-5. Waar we van de misschien je wel voor getekend hadden. Uh, maar we wisten eigenlijk ook wel dat, uh, dat, dat in die race foutjes zaten. En dat, dat, dat, dat het dus niet uitgekomen is wat erin zat. En dan, dan is ze gewoon even heel kritisch. Maar ja, dat is een topper. En uh, het goede aan Irene is dat... Uh, ik, kan me, ik kan me ook nog het EK van dit jaar herinneren. In Colalbo, waar ze de 500 meter volledig verprutste. Uh, uh, toen zijn we een wandelingetje gaan maken. En toen heb ik het toch een paar keer aangekeken. dacht ik van oei... Ik weet niet of dit nog goed gekomen is, maar dan, dan schaat ze toch weer drie fantastische afstanden daarna. alsof het toernooi weer opnieuw begint. En, uh, dat... Waar gaat dan die knop om? Nee, is dat de ervaring die ze in de afgelopen moeilijke jaren ook heeft meegenomen? Is schudt nee. nee? Nee, dat, nee, dat, dat is iedereen al vanaf het begin af aan geweest. Je, je, je kan iedereen daar ook heel goed op coachen. Als je uh, een momentje met haar neemt en het uh, goed met haar kan afsluiten, dan, dan is er gewoon weer een nieuw begin. En uh, ja, dat, dat is nogmaals, dat zijn kenmerken die een, een echte topper heeft en uh, die heeft iedereen. En uh, uh, sterker nog, als het een keer een beetje tegen zit of als het een keer een beetje niet loopt... dan, uh, dan gebruiken ze die energie alleen maar in de volgende race die er komt. En uh, ja, dat is grote klasse. Het waren twee spannende toernooien, ook bij de mannen. Wisten wij eigenlijk ook pas echt in de laatste rondes hoe het podium er uh, uiteindelijk uit ging zien. Jouw pupil Jan Blokhuizen staat op, uh, op de derde plaats. Uh, dat leekt, lijkt zo het maximaal haalbare, ben je dat met me eens? Nou, het is in ieder geval iets waar we heel erg blij mee zijn. Uh, uh, Jan samen met Bucko, Koen Verweij en Ivan Skobrev hebben met z'n vieren enorm geknokt uh, uh, om de titel uh, en om de podiumplekken. Um, daar hebben een paar mensen fantastische dingen gedaan. Uh, Jan heeft eigenlijk vier hele strakke afstanden gereden. Misschien maar met de tien kilometer, dat uitzonderlijk goed. Um, ja, dat, dat, dat was allemaal heel krap en, en uiteindelijk uh, ja, had hij nog ergens een, iets speciaals gehad, uh, dan, dan had hij het Scobreff misschien nog wat lastiger kunnen maken, had het zilver kunnen zijn. Maar in zo'n toernooi als dit, wat zo spannend is, waar het, mag je geen foutje maken. Jan heeft geen foutje gemaakt en gelukkig wordt hij beloond met een bronzen medaille, want dat voelt als een, als een bijna een beetje voor hem jong. Zijn eerste WK's, de eerste jaren al mee in de top doen. Dat voelt eigenlijk toch wel als brons met een gouden randje. En, en, en de smile op zijn gezicht, sprak boekdelen en... Ja, dat maakt hem heel gelukkig. Ik ben heel blij dat hij met die vier, vier fantastische afstanden die hij gereden... heeft een strak toernooi, gewoon op het podium mag staan. Gerard Kemkus was dat na afloop van het WK Allround in Calgary. Gaan we voetballen, want hij heeft 414 doelpunten gemaakt in zijn carrière. De Braziliaanse spits Ronaldo. En er komt er niet één meer bij, want Ronaldo heeft zijn loopbaan beëindigd. Hij begon zijn carrière bij de Braziliaanse club Cruzeiro. Daarna verscheen hij bij PSV in Eindhoven, sprak Ronaldo... Vooral met zijn voeten. Tussendoor sprak hij trouwens ook af en toe wat Nederlands. Mooie bal. Ronaldo in de ruimte gespeeld. En die kan de wedstrijd beslissen. Ontwijkt de tackle van eerst Boy en dan Van Eden En het is de tweede van de Braziliaan. Je maakt ze heel makkelijk. Nee, niet makkelijk. Heel moeilijk. En als je zulke belangrijke doelpunten maakt als Ronaldo vanmiddag in Eindhoven... dan ben je een echte grote. Wie wordt de topscorer van Nederland? Kluivert of Ronaldo? Nou, natuurlijk. En, en hoeveel doelpunten ga je maken? 30. Nou, ik ben benieuwd of hij zich daaraan heeft gehouden. Kunnen we uiteraard allemaal terugzoeken. We kunnen het ook gaan vragen aan de man die hem liet debuteren in de tijd bij PSV. De trainer, Aad de Mos. Aad, goedenavond. Goedenavond. Waren het er 30 dat seizoen? Waren het er meer? Ik dacht 30, ja. Ja, knap van hem. Zeg, kun je je herinneren wanneer je hem voor het allereerst zag spelen? Ja, dat was in, uh, bij zijn club in, uh, in Brazilië bij Cruzeiro. En uh, ja, toen maakte hij al indruk, omdat hij, het was een jonge vent uh, en wij, uh, wij zagen in hem eigenlijk een, uh, een jongen die al een beetje volgroeid was. was uh, sterke bovenbenen, heel snel en uh, speelde al in het eerste team en uh, ja, wist ik al heel makkelijk te staan. Ja, dus haalden jullie hem heel snel naar PSV en daarmee waren jullie de concurrentie te snel af? Nou dat niet, want uh, dat is nog een heel uh, uh, gedoe geweest. Ik, ik had hem in oktober gezien en PSV wilde hem eigenlijk niet halen. Ja. Men, men, vond, uh, men vond dat hij geen, geen naam had en nog geen Interlands had gespeeld... in tegenstelling tot Romario in die, in die tijd. Maar ik kon het bestuur toen niet overtuigen om hem te halen voor 3 uh, miljoen dollar. En dat, dat hebben ze dan moeten bekopen door hem te halen voor uh, 9 miljoen dollar in, in mei. Of na afloop van het WK in, uh, in Amerika. Dat was een jaar later dus? Ja. ja, Ajax was er nog geïnteresseerd hè? Ja, Ajax die, die, was, die verscheen ook in Brazilië. En ja, toen werd er, werd er toch een beetje paniek bij PSV. En hebben we alle zeilen moeten bijzetten om hem uh, tijdens het WK via Dunga en Romario te overtuigen om toch naar PSV te gaan, Ronaldo. Wat voor jongen was het toen eigenlijk? Was het toen al een zelfbewuste voetballer? in het begin wat, wat onwennig. Dat is logisch. Die jongens komen uit een hele andere cultuur natuurlijk. En dan komen ze in het koude Nederland. Wat heel goed geweest is dat we een jongen meegenomen hebben die het ook wel gemaakt heeft later. Van Petta. Dus Van Petta en Ronaldo konden goed met elkaar opschieten. Ja, en Ronaldo is dan de grote ster geworden. En in de schaduw heeft Van Petta ook nog wel interlands gespeeld. Ja, Ronaldo maakt ook al heel snel indruk, hè? Ik kan me nu even een cupwedstrijd herinneren tegen Bayer Leverkusen. Ja, dat was de doorbraak, ook internationaal voor hem, dat hij zichzelf eigenlijk op de, op de Europese voetbalkaart zette. Door in Duitsland uh, vier goals te maken en de een nog mooier als de andere. En uh, ik kan me nog herinneren dat toen in de beeld staat, toen de volgende dag stond, een nieuwe Pelé is geboren. Hmm. Maar hij was bijzonder goed, hè? Uh, bedoel, wa was hij eigenlijk afhankelijk van, van jou bijvoorbeeld als trainer? Uh, of of nee, was het echt zo'n jongen ik. die helemaal zijn eigen weg kon gaan? Die kon alleen maar aan zijn eigen weg gaan. Ja. Die, die had een instinct en die, uh, de gaven van die had enorm talent. En, en, uh, veel spelers die zijn dan afhankelijk, Maar hij, hij was echt een, uh, een coachsdief en iemand die uh, alleen uh, vanuit uh, links rechts en het midden vier, vijf man compenseren en dan is ook nog het doel uh, goed wist te staan. Zeg, en waar zat hem eigenlijk de chemie in met die andere spits uh, bij jullie, bij PSV, Luc Nielis? Ja, dat het, dat het, dat het allebei uh, geboren talenten waren. Die, die het allebei van hun techniek moesten hebben. En van uh, en goede voetballers, dat klinkt altijd heel, heel goed samen natuurlijk. Ja, want het waren wel twee totaal verschillende typen natuurlijk, hè? Mm, Ja, Ronaldo was een beetje extrovertter. Lucas wat introverter. Hm. En Ronaldo werd al snel te goed voor PSV. Wat zeg je? En Ronaldo werd al snel te goed voor PSV. Doordat hij zoveel goals maakte, werd hij natuurlijk ook geselecteerd uh, ondertussen voor de Braziliaanse ploeg verder. En, uh, ja, toen, uh, toen was het verlengstuk uh, met Romario. Romario naar Barcelona. En dan uh, uiteraard Ronaldo ook naar Barcelona. Ja. Hebben jullie daarna nog contact gehad? Want ik kan me zo voorstellen, zo'n speler gaat dan weg bij PSV, heeft toch nog wel, wel denk ik warme gevoelens. Ja, nou ja, ik ben hem heel vaak tegengekomen nog. En, uh, in de beginperiode, uh, wat, wat telefonisch contact toen hij naar Spanje ging. Ja, dan, en dan uh, valt het een klein beetje weg. Maar daar, daar zijn we elkaar regelmatig tegengekomen op vakantie. Ja, en de laatste vijf jaar, hè, want hij heeft natuurlijk op geweldig hoog niveau gespeeld. We hebben de clubs al eerder vanavond genoemd. De internationale, Real Madrid, AC Milan, uh, nou noem maar op. Um, de laatste vijf jaar, toen haalde hij zijn niveau niet meer, hè, zijn oude niveau. Duidelijk. Ik heb ook de laatste vijf jaar daarover gesproken met hem. Als je zijn knieën ziet, zowel links als rechts, die zijn, uh, dat zijn ritsluitingen van uh, boven naar beneden, van links naar rechts. Alleen maar van de operaties. Er is dus natuurlijk ook zo'n aanslag op deze man gepleegd door verdedigers, zeker in Italië. En daar kunnen we zelf over meepraten, wat betreft van Baster. Ja, hij was groot en sterk, hè? dus wat dat betreft zou je zeggen: kan hij wel tegen een stootje aan de andere kant? Had hij er denk ik ook wel last van, hè? want een beetje overgewicht zat er op het einde ook wel aan. Ja, dat, dat is een klein beetje begonnen bij Real Madrid. En desondanks maakte hij toen toch ook nog uh, heel veel calls bij, bij Real Madrid. Maar hm. dat is eenmaal de bouw van de speler, denk ik. Ja, en een aandoening aan de schildklier, heb ik begrepen. Dat weet ik niet. Dat ja, weet ik niet dus de echt. verklaring die je er zelf aangeeft. Heb oh, je hem nog okay. gesproken laatstelijk? Ja, ik heb hem uh, uh, van de zomer gesproken op Ibiza tijdens de wereldkampioenschappen. En toen zei hij tegen mij dat hij eigenlijk uh, dat hij, dat hij, dat hij moe was en kapot was en dat het te maken had met de druk die uh, heel zijn carrière op hem had gestaan. En dat hij eigenlijk van plan was om er na dit seizoen eigenlijk uh, een punt achter te zetten. Op een mooi moment in ieder geval, het goede moment. Ja, maar dat is, niet, dat is niet helemaal het goede moment geworden, dacht ik deze keer. Nee, vond je inderdaad dat hij eerder had moeten stoppen? Nou ja, dat is... Uh, ze zijn natuurlijk uitgeschakeld voor de Copa Libertados met uh, Corinthians. En er zijn een heleboel vervelende dingen gebeurd na afloop van de wedstrijd uh, hm. met supporters. Dat zowel uh, Roberto Carlos en hij, en hij hebben besloten om... Uh, om er een punt achter te zetten. Plaats hem eens eventjes in een uh, top, top 5 of top 10 van topvoetballers. Waar, waar hoort hij thuis? Ja. Hij zit net onder uh, het Rijsse Pelin, Maradona, Kruijf. Net daaronder ik, in ieder geval? Ja, ik denk dat hij uh, tegen Zidane al zit. Met Zidane. Atomos, bedankt. Graag gedaan. Ik ging op mijn te zingen ik nam een plaatje op, ik kwam op de tv en het bleek geen flop maar top. Reisde langs de steden, meisjes spelen vla, fluisterde in oortjes, ja ik hoop van jou. De ganzen noemden mij een tieneridol, ze noemden mij van alles, maar niet rock and roll. Toen men was uit, Gejuicht, toen men was uitgekrijsd. Leek het erop dat ik al reeds was uitgereisd. Struikelde op straat, wachtte bijna in de goot Ik ging mijn bier verkopen voor mijn dagelijks brood. Ik had de blues zo die, betaalde zo de tol. Men noemde mij van alles, maar nog steeds geen rock and roll.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 En zo ging het maar toe, met pieken en met dalen. Ik lachte en ik huilde om al die kut Die niks te maken hadden met mijn liefde voor muziek. Ik gaf altijd mijn hart aan de oren in het publiek. En ondanks alles wat gebeurd is, hou ik het meer dan vol. Maar van alles. En nog steeds geen rock and roll. Rob de Nijs met het liedje waarvan hij. De titel in ieder geval vaak genoeg zingt. En hij lacht er ook nog bij. Nog steeds geen rock and roll. Ado Den Haag staat stevig op de vijfde plaats van de Eredivisie. Dat is een succes dat niet in de laatste plaats te danken is aan Dimitri Buljikin. De 31-jarige spits kwam een half jaar geleden het trainingscomplex van ADO opwandelen... en werd na lang aarzelen voor een half jaar gehuurd van Anderlecht. Dat was een goede beslissing, want Buljikin houdt inmiddels van Den Haag... en Den Haag houdt van de rust die al 15 doelpunten maakte. Dit weekend maakte hij er ook weer twee, worden bijdragen van Ronald van der Geer. Eerste paal er zit er weer in. Tweede... Doelpunt in dit duel van Dimitri Boulikin. Hoek trekt van Steensel weg uit het centrum. Goede voorzet van Boek. en wat een doelpunt zeg! Van Boulikin! Verhoek en dan komt hij bijna al het goed Boulikin! Ja! Koenstra, net dat tikje op Kubik. Rado -fiets en Boulikin. Doelpunt voor ADO Den Haag, keurig uitgespeeld doelpunt. Hij speelde 15 Interlands, Dimitri Boelekin. En scoorde goals voor Dynamo en Lokomotief Moskou, Bayer Leverkusen... Anderlecht en Fortuna Düsseldorf, maar nooit meer dan 9 in één seizoen. De bonkere Rus voelt zich dus goed en heeft zich aangepast aan Nederland... waar hij zich zelfs te goed doet aan de typische Hollandse ertesoep. Ja, het is lekker, maar borscht, het is Russische soep, much beter. Ja, die Russische soep die is toch lekker, de Boelekin. U hoorde hem in een reportage van TV West. Het is trouwens wel een spits met zelfkennis. Ik nodig assist. Not the who can uh, two, maybe three Ik ben niet de spits die zomaar even drie mensen passeert. Ik heb de assist nodig. In Den Haag wordt hij op zijn wenken bediend. Wat ADO heeft. Wesley Verhoek. Ala van den Berg. De rebound binnengekopt door Boelikin. Ja, en yeah, Wesley give me... Very good for it. It's fantastic. It's the king of the assist, hè? Ja, ja. Maar de goal komt wel degelijk op naam van dit Russische fenomeen. Dimitri Bulikin. Hij, ja, ja, hij is een fenomeen. Als je, als je ziet hoe, uh, hoe sterk hij is, hij, hij wordt steeds fitter. Ik heb hem ooit uh, gepest met uh, dat hij maar 75% fit was. Uh, net zegt hij zelf al, uh, training met 85%, dus we hebben nog steeds wat winst te halen. Maar ja, hij is heel ja. erg belangrijk uh, voor het elftal. Maar uh, ja... Als hij zo doorgaat, dan kan hij zo op 20 goals gaan uiteindelijk uitkomen. Een fenomeen dus, die Boelekin. In eigen land ook afgestudeerd op het vak biomechanisme. Hij analyseerde onder meer het onderdeel sprint. Hij is in Rusland niet vergeten. Zijn 15 goals zijn inmiddels opgemerkt... en landgenoten vroegen in de Russische krant Sovjet Sport... of hij eens kon juichen in combinatie met een Russisch symbool. The deed hij afgelopen zaterdag na de penalty tegen Heracles. It was uh, one deal with Russian newspaper, very popular newspaper Soviet Sport. They ask me, they have a lot, they uh, received a lot of question, how I want, how I can uh, celebrate the goals. And they ask me, uh, can you celebrate with Russian symbolic? And I have nothing, only shinband, uh, only shin protector. And I uh, think it's a good reason to show with uh, Russian, Russian symbolic. and The goal. Hij had dus alleen de scheenbeschermer, drukte daar de Russische vlag op af... met zijn naam erboven en het vieren was een feit. Het had ook uitgelegd kunnen worden als een signaal... naar de Russische bondscoach Dik Advocaat... die hem tot nu toe, ondanks successen, niet oproept voor het nationale elftal. Ja, uh, yeah, het was discussion, discussie, maar het uh, is de opinie van uh, Dick Advocaat. Als hij decided dat uh, in, in good shape, uh, he invite hij me But Maar nu, een paar weken he zei hij... Uh, Another one to strikers is uh, better and Bulik is now out of the team but we will wait we will see. Are you expecting some direct contact because uh, you're playing for the team from his city? Na uh, yeah, ja, I know it uh, and I think I think he showed me not one time but uh, I will keep uh, scoring and we will see what happens. Een grappig verhaal want die advocaat, de bondscoach van Rusland heeft met Pokrepniak en Pavluchenko voorlopig betere spitsen. Maar als Hagenaar zal dit advocaat toch genieten van Dimitri Boelekin... die volgens zijn eigen trainer John van der Brom 20 goals gaat maken. Het eer is aan Boelekin. En het is uh, cool afgemaakt. Dan zal de Rus in Den Haag in elk geval nooit meer vergeten worden... want dan gaat hij een clubrecord breken. Dan zal hij de buitenlander zijn die het meest trefzeker was namens ADO in één jaar gang. Boelekin snel. Boelekin, Boelekin maakt zijn tweede van deze wedstrijd. Cort, cort. De Noorse skier Axel Lund Zwindal heeft op het WK in garmisch Partenkirchen goud gewonnen op de supercombinatie. Hij ging na de afdaling vanmorgen al aan de leiding... en hield die voorsprong op de slalom gemakkelijk vast. Italië won zilver en brons in de personen van Christoph Innerhofer en Peter Phil. Overigens laat de Amerikaanse Lindsey Vonn de rest van het WK schieten. Ze heeft bij nader inzien toch te veel last van de valpartij kort voor het WK. Daarbij liep ze een lichte hersenschudding op. Desondanks won ze gisteren nog zilver op de Afdaling. De resterende nummers bij de vrouwen, de slalom en de reuzeslalom zijn trouwens niet haar favoriete onderdelen. En tennister Michaela Krajicek heeft de tweede ronde gehaald van het toernooi Memphis. Ze won opmerkelijk gemakkelijk met 6-1 en 6-3... van de als eerste geplaatste Tsjechische Barbora Strykova. En Thomas Schorel mag meedoen aan het Indoor-toernooi Marseille. Hij won in de derde kwalificatie die ronde in twee sets van de Fransman Romain Jouan. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi moet hij het opnemen tegen de Duitser Tobias Kamke. Robin Hazen is rechtstreeks tot het toernooi toegelaten. Hij speelt tegen de Italiaan Andreas Zeppi. En het toernooi in San Jose, ook tennis dus, is gewonnen door de Canadees Milos Raonic. Hij klopte de als eerste geplaatste Spanjaard Fernando Verdasco via twee tiebreaks. Eerder deze maand maakte de Belgische Justine Hénin bekend... dat ze nog geen jaar na haar comeback toch weer met toptennis stopt. Vandaag gaf ze de verklaring waarom... Het was een slepende elleboogblessure en daar was geen kruid tegen gewassen vond heen hè. I need the surgery would give me a small chance a very small chance to come back at my level and there's no guarantee of result and it would be a long long stop of one year to come back. I'm going to turn 29 in a few months and uh, unfortunately I think with the doctors we talked about and uh, we realized it was the better the best option. Just to rest. Think about Een operatie was nog mogelijk geweest, maar gezien de risico's aan leeftijd van 29 jaar en de onzekerheid of het resultaat afdoende zou zijn, was het verstandiger om te stoppen, vond Hénin. Er keert nog een Australische zwemmer terug in het wedstrijdbak. Dat Na Libby Trickett, Ian Thorpe en Geoff Eugel... gaat ook de 33-jarige Michael Klim proberen zich voor de Olympische Spelen in Londen te kwalificeren. Klim stopte in 2007 door schouderproblemen. Hij kwam het best uit de verf op de vlinderslag en de korte vrije slagnummers. En Robin van Galen neemt de waterpoloers van het Utrechtse UZSC onder zijn hoede. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen. Van Galen werd in 2008 ontzettend. Sterfelijk door met de Nederlandse vrouwen olympisch goud te winnen in Peking. Love me do, oh, love me do, love, love me do. You know oh. I love you, I'll always be true. So please, love. 1963, de Beatles met Love Me Do. En er wordt hier gezegd van Liverpool is de klein stapje naar Moskou. Nou, dat zullen we gaan zien. Want SC Twente reist woensdag naar Moskou... om daar in de Russische hoofdstad aan te treden... in de UEFA Cup tegen Rubin Kazan. Eerder stond die wedstrijd gepland in Kazan, een eindje verder weg. Maar de UEFA besloot gezien de Siberische temperaturen... die wedstrijd vorige week al te verplaatsen... naar het Luzhniki-stadion in Moskou.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 Klinkt behoorlijk zwaar daar. De vraag is hoe koud het nu is in Moskou. Goedenavond, Kizia Hekster. Ja, goedenavond. Ik heb uh, net nog even gekeken hoe koud het is. Nou, ik moest letterlijk eerst het ijs van de binnenkant van mijn raam krabben... om de thermometer te kunnen zien. En die stond op min 18. Dus het is hier koud. En dat is het natuurlijk altijd in de winter. Maar uh, de laatste dagen is de temperatuur echt behoorlijk gezakt. En geloof het of niet, maar de verwachting voor de komende dagen... is dat het alleen maar kouder wordt. En uitgerekend de donderdag als Twente hier moet spelen... worden de koudste dagen van de hele winter tot nu toe voorspeld. Met uh, temperaturen overdag van min 22 en s'nachts rond de min 30. Dus dat is echt best wel koud. Maar ja, de Russen zijn toch wel wat gewend? Ja hoor, de Russen zijn wel wat gewend. En ik neem aan dat dat voor Kazan, Ruben Kazan... ook niet zo'n enorm probleem zal zijn om te spelen in die temperatuur. Maar mij lijkt het voor FC Twente geen pretje. En de vraag is natuurlijk, gaat het allemaal wel door? Uh, vorige week nam de UEFA dus het besluit... om de wedstrijd van Kazan naar Moskou te verplaatsen... omdat het te koud zou zijn in Kazan. Maar nu is het koufront dus naar Moskou opgetrokken. En er zijn regels. De UEFA die volgt hierin de regels van de Noorse Voetbalbond... Als het kouder is dan min 15, dan wordt er in principe niet gespeeld. Maar daar kan dan wel weer vanaf geweken worden. Er is namelijk een overleg voor de wedstrijd tussen een UEFA-waarnemer, uh, de arts en de trainers van beide teams. En daar wordt dan gekeken of het medisch verantwoord is om te gaan spelen. Maar ik zou uh, Twente aanraden flink trainen in de vriescel ter voorbereiding. Met mutsen op en handschoenen aan. Want uh, het is geen pretje, lijkt mij. Nou, laten we dan eerst maar eens even naar de dokter zelf gaan luisteren. Gekie Mijns, dat is de clubarts van FC Twente. Mevrouw Mijns, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, u hoort het hè, het wordt heel koud in Moskou. Is Twente goed voorbereid op die extreme kou? Nou, dat hopen we toch. Uh, we hebben alle uh, pogingen gedaan om ons zo maximaal mogelijk voor te bereiden. Allerlei inlichtingen heb ik ingewonnen bij verschillende mensen die daar wat uh, meer van weten. En we hebben de nodige uh, kleding, et cetera. En uh, andere dingen hebben we aangeschaft om uh, te hopen dat we zo uh, toch nog uh, kunnen spelen. Die temperaturen, hè, waar Kiesja Hekster het zojuist over had. Wat zijn eigenlijk de medische uh, risico's daarbij? Bij het spelen bij dergelijke temperaturen? Nou, als je echt uh, hele uh, uh, koude temperaturen hebt... dan is, uh, gaat het, kan het op je longen gaan werken. Uh, met name als het ook nog wel erg droog is. Dan uh, uh, kunnen wat longcellen uh, kapot gaan. Waardoor je nou, een, een, een kuffie krijgt, een, een longproblemen, waar minder goed uh, kunt... Uh,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 En uh, door, door de kou uh, is de, zijn de spillers vaak eerder uitgeput. Is de energiereserve de de energie is gewoon beperkt of eerder opgemaakt, eigenlijk. Nou, kunt u daar wat aan doen, bijvoorbeeld met sportdranken, met andere voeding, eventueel? Nou ja, wij, wij nemen dus wel extra uh, voeding mee om uh, zowel hun. hun uh, als, uh, ook rond de wedstrijden goed aan te vullen. En voor de andere is gewoon goede kleding en een aantal lagen is het, is het advies om verschillende lagen kleding te gaan dragen, zodat ze toch wat warm blijven. En daarnaast hebben we heatpacks aangeschaft, die ze in schoenen en, en handschoenen kunnen dragen, waardoor de handen en voeten warm kunnen blijven. Ja, nou bent u ook betrokken bij dat overleg hè? die dag voor de wedstrijd met die UEFA-waarnemer, de, nou, de arts van het andere ploeg. Uh, wat is uw invloed daar dan op? Ja, kijk, als, ik het, als het zodanig is en we hopen dan ook al even uh, kort getraind te hebben. Waardoor je een, een indruk krijgt wat voor invloeden dat echt op de spelers heeft. want ik heb natuurlijk ook nog nooit zulke temperaturen meegemaakt. Um, ja, dan kun je natuurlijk, uh, als het echt niet goed is, dan uh, kan ik natuurlijk zeggen dat ik het medisch onverantwoord vind. Ja, wanneer dan... is het volgens u echt te koud? Nou, wat ik al zeg, ik heb, ik heb zelf ook niet directe ervaringen met dit soort temperaturen. En, en de jongens ook niet. En. We zullen in elk geval eerst proberen en kijken hoe, hoe, hoe, hoe het aanvoelt. Kijk, de UEFA houdt als regel aan meer 15 graden. En daarna, als het uh, kouder is, dan uh, wordt het plaatselijk beslist. Dus daar zullen we duidelijk even over moeten uitspreken. Samen met mijn collega van Ruben Kazan natuurlijk. Kizia, vanuit uh, Moskou, uh, ja die, die tegenstander, Ruben Kazan, je zei het al, die zijn wel wat gewend. Uh, die maken zich volgens mij helemaal niet zo druk om dit soort temperaturen. Nee, nou ja, hier ligt in de winter de competitie natuurlijk ook stil. Uh, niet voor niets, omdat het dan gewoon te koud is om te spelen. Maar... Ik neem aan dat Kazan Roep in Kazan daar gewoon uh, ingetraind is. Al is het maar omdat ze ja, het hele jaar in dit soort uh, temperaturen gewoon buiten zijn. Dat is natuurlijk een enorm voordeel. Dus uh, ja, kijk, de wedstrijd is nu verplaatst uh, naar het einde van de middag. Dan is het natuurlijk wel ietsje minder koud. Maar of dat nou echt het verschil gaat maken donderdag, ik vraag het me af. En de belangrijkste factor, die zal hier uh, denk ik de wind blijven. En dat Luzhniki-stadion, dat is een uh, open stadion... Dat het biedt natuurlijk wel wat bescherming. Maar goed, die wind kan ook van boven komen. En dan voelt het natuurlijk nog veel kouder aan. En uh, ja, ik denk dat het voor de spelers, maar ook voor de toeschouwers... behoorlijk afzien gaat worden als het allemaal doorgaat. Ja, Als jij de weersverwachtingen ziet, kun jij inschatten... hoe groot de kans is dat die wedstrijd ook echt gespeeld gaat worden? Nou ja, de weersverwachtingen nogmaals... Uh, die voorspellen uh, dat het heel erg koud wordt. En als er vanaf min 15 in principe niet meer gespeeld wordt... en het is uh, overdag min 22... dan lijkt mij uh, die grens uh, tamelijk ver overschreden. En dan is het uiteindelijk uh, inderdaad aan, uh, ja, aan de mensen van FC Twente... en aan, uh, aan, aan, de, aan de coach van Kazan om daar de uiteindelijke beslissing over te nemen. Um, ik... Ik zou het niet doen, maar ja, ik ben geen profvoetballer. Geke Meins, de clubarts van FC Twente. Uh, bent u trouwens verrast dat die wedstrijd door de UEFA al na de middag verplaatst is, nu al? Nou, de, uh, wij hebben, met Twente heb ik uh, de afgelopen dagen genoeg medische literatuur uh, bestudeerd om, om, om goede argumenten te hebben. Om in elk geval, kijk, het liefst had ik het, de, de wedstrijd nog verder naar voren gehaald. Maar dat had met uh, begrepen televisieuitzending uh, te maken dat dat niet, niet naar de, de vroege middag komt. Uh, ik denk dat het uh, dat, daar vaak dus niet zo verbaasd is van. van uh, ja, dus denk ik uh, inderdaad, zeker als het s laat echt koud wordt, wat de nachttemperatuur van 30 graden onder nul worden, dat het echt niet te doen is. En misschien overdag is het misschien mogelijk nog wel te doen. Alleen, ik denk dat UEFA veel slimmer had kunnen zijn door de wedstrijd niet naar Moskou te verplaatsen. Maar naar een plaats waar ze wat mildere temperaturen hebben om dit, in deze tijd van het jaar. We zullen het moeten afwachten wat er allemaal ja. gaat gebeuren. Dames, bedankt voor de reactie. Graag gedaan. Voetbal vandaag. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft AZ-trainer Gert-Jan Verbeek voorgesteld een wedstrijd op de tribune te gaan zitten. Maar Verbeek is niet akkoord gegaan met dat voorstel. De trainer werd zaterdagavond door scheidsrechter Bas Nijhuis weggestuurd. Omdat hij zich bemoeide met de leiding. En Verbeek vindt dat hij zich niet misdragen heeft. Excelsior kan de rest van het seizoen beschikken over de Hongaar Andras Simon. De 20-jarige aanvaller stond de afgelopen drie jaar bij Liverpool onder contract. Maar hij speelde daar geen wedstrijd in het eerste. En vorig jaar werd die verhuurt aan de Spaanse tweede divisionist Cordoba. Sinds de zomer had hij geen club. Royston-Drenthe is drie weken uitgeschakeld. De middenvelder van Hercules Alicante liep tijdens de training een dijbeenblessure op. En scheidsrechter Erik Braamhaar mag weer Europees aan de bak. Hij fluit donderdag de Europa League wedstrijd Benfica tegen VfB Stuttgart. Borussia Mönchengladbach heeft een opvolger van de ontslagen Mikel Fronsek gevonden. De Zwitser Lucia Favre tekende een contract tot medio 2013 bij de Duitse club. En Osasuna heeft trainer José Antonio Camacho de laan uitgestuurd. De voormalig international en bondscoach was bij die club aan zijn derde seizoen bezig. Osasuna staat 18e in de Primera Division. En in de Jupiler League waren vanavond drie wedstrijden. FC Dordrecht tegen Volendam werd 4-1. En dat na 0-1 ruststand. FC Den Bosch tegen Fortuna Sittard eindigde gelijk 1-1. En Emmen tegen Cambuur. Dat uh, is bijna afgelopen. Daar stond het 4-0 voor Cambuur. Drie goals van Routjanejad. En Volendam is door de nederlaag samen met Helmond Sport derde op 11 punten van de koploper van FC Zwolle. Fortuna Zittag nam een puntje afstand van Almere dat op de laatste plaats staat. Het is deze week weer Champions League voetbal met morgen een heel aardige wedstrijd. AC Milan tegen Tottenham Hotspur. Ik praat erover met onze voetbalcommentator bij die wedstrijd morgenavond, Bas Tiggler. Bas, goedenavond. Hallo Gio, goedenavond. Nou, normaal gesproken zeggen we dan een mooie confrontatie met veel Nederlanders, maar morgen even niet hè. Nee, want uh, Van Bommel en Emanuelson die tegenwoordig dus wel spelen voor AC Milan... die zijn niet speelgerechtigd uh, in de Champions League. Daar hebben ze natuurlijk al gespeeld met, uh, P of met PSV, wou ik zeggen. Moet je nagaan hoe dat er hmm, gepakt zit bij Van he? Bommel. Met Bayern en met Ajax. Uh, dus ja, dat zit er niet in. Die mogen niet spelen, daar houdt het op. Ja, Dus Rafael van der Vaart is behalve Zedo of dan de enige Nederlander die in actie komt. Hij komt in actie voor Tottenham. Ja, nou is dat natuurlijk ook nog wel een beetje onzeker geweest. Want Van der Vaart had natuurlijk last van een blessure aan zijn kuit. Uh, de laatste berichten zijn dat hij morgen gewoon kan spelen. Die heeft natuurlijk niet gespeeld tegen Ora met Oranje tegen Oostenrijk. Afgelopen weekend ook niet gespeeld met Spurs tegen Sunderland. Die laatste wedstrijd is hij in feite wel gespaard. Dus ik verwacht hem morgen wel echt op het veld. Uh, iemand die niet van de partij is. Dat is toch een man die behoorlijk wat opzien gebaat heeft uh, dit seizoen. Uh, Gareth Bale, die ontzettende snelle man. Uh, dat scheelt wel een hoop hè, bij de Spurs. Ja, als, als Bale zijn dag heeft, dan is hij bijna niet te stoppen. Dat kun je ook nog eens navragen bij de heer Maikon. Ja, Die werd dus gek ik... van hem, want die werd uh, ja. drie of vier keer voorbij gelopen. Nou ja, ik ben bang nog veel vaker. Die, uh. Zeker bij die goals in Milaan. Kijk, die Maikon staat eigenlijk wel bekend als een van de beste rechtsbacks van de wereld. Dat is dus de rechtsback van Inter. Uh, maar in die wedstrijden die Tottenham tegen Inter speelde... dat was dus in de groepsfase van de Champions League. Toen is Bill eigenlijk twee keer de beste man van het veld geweest. In Milaan was hij in ieder geval de meest opzienbarende. Want dat werd weliswaar 4-3 voor Inter. Maar Bill maakte er drie. Moet je wel bijzeggen, twee in de laatste minuut. Dus dat klinkt spannender dan het was, maar toch. En ook in Londen werd maar je kon echt gek. Want toen ging Bill hem echt aan alle kanten voorbij. Wat wel leuk is trouwens is dat omdat beelden niet bij is, nu een jonge Braziliaan regelmatig zijn kans krijgt. Um, Sandro, dat is een jongen van 18, wel een talentvolle jongen... die stond in de eerste seizoenshelft niet eens op de Champions League-lijst... want ja, die is een keer vol. Daar staat hij nu wel op, dus misschien dat we daar nog wat aardig van zien. Zeggen uit Milaan, ja, ik kan het bijna niet geloven... maar er komen af en toe verhalen dat ze daar te weinig spelers zouden hebben. Ja, dag. Ja, want dat is toch wel heel vreemd, hè? Ja, kijk, zo'n club heeft nooit te weinig spelers. Kijk... Er zijn er wel veel geblesseerd nu, dat klopt wel. Uh, zoals gezegd, Van Bommel en Emanuelson mogen niet spelen. Dat geldt overigens ook voor Cassano, die overgenomen is van Sampdoria. Uh, allemaal niet speelgerechtigd. Uh, de lijst met blessures is wel pittig en ook wel namen erop die daartoe doen. Uh, Andrea Pirlo, die was eigenlijk net terug van een hamstringblessure waardoor die een paar weken niet kon spelen. Die is vrijdag geblesseerd geraakt op de training aan uh, zijn knie... En het verhaal is dat hij zes weken weer langs de kant moet staan. Uh, Ambrosini, belangrijke speler, die is er ook geblesseerd. Dus ze zitten op dat middenveld wel relatief krap. Maar daar moet je wel relatief bij zeggen. Want ze hebben gewoon Catuso, ze hebben gewoon Seedorf, ze hebben gewoon Flamini. Dat geldt niet voor alle clubs dat ze zomaar over dat soort spelers kunnen beschikken. Robinho is eigenlijk vaak aanvallende middenvelder. Die is er ook gewoon. Voorin Ibrahimovic, Pato... Uh, dus je mag wel een beetje klagen, maar ik zou het niet te hard doen. Nee, maken ze zich trouwens in Italië wel zorgen over de tegenstander, over Tottenham? Nou ja, goed. Kijk, ze nemen Spurs wel heel serieus. Uh, we hadden het al over die duels die uh, Tottenham speelde tegen Inter. Nou ja, als je ziet hoe ze daar tegen gespeeld hebben... dan heeft dat natuurlijk ook bij AC Milan, is dat wel aangekomen. Nou uh, uh, zal er denk ik om die reden alleen al geen enkele sprake zijn van onderschatting. En dat is Zlatan Ibrahimovic geloof ik met me eens. Ik we zijn niet onderestimatieg Tottenham, because ze haven't been in Champions in over 30 jaar, zoals je zei, maar we hebben respect voor iedereen en we gaan uit like Milan en we gaan ons spel spelen en wat er gebeurt, gebeurt. Ja, respect dus voor de tegenstander, ook al zijn ze in de laatste jaren toch op het hoogste niveau niet meer actief geweest. Maar zoals gezegd, ook bij AC hebben ze wel gezien wat Tottenham kan en die hebben het in de Pool gewoon heel goed gedaan. Kordon Bas, morgen die wedstrijd, AC Milan Tottenham dat beloofd wat? Ja, dat denk ik ook. En nog even met Ibrahimovic te eindigen dan. Want uh, die sprak ook nog over ervaring. En daar had hij wel een punt. Hij zegt in wedstrijden als deze, dan geeft ervaring vaak de doorslag. Uh, nou ja, AC Milan heeft die cup zeven keer gewonnen. Die weten hoe het is met spelers. We noemden ze net al uh, Ibrahimovic, Seedorf, Gattuso, Nesta. Die hoef je niet meer uit te leggen wat ze morgen moeten doen. Voor Tottenham is het allemaal een heel klein beetje nieuwer. Dus ik verwacht toch, ik verwacht een hele leuke wedstrijd. Maar ik, ik, voor mij is AC Milan toch de favoriet. We gaan nog verheugen. Bas Tichelen was dat. Nog een paar uitslagen uit het buitenland. Fulham tegen Chelsea in de Premier League in Engeland 0-0. En in Spanje Real Mallorca Atletiek de Bilbao 1-0. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Chris Keijnen. Ik wens u nog een prettige avond.